Reis op de plaats. Een zeer hoorspel door hele van de ploeg. Regie S. de Vries Junior. Zevende deel. Over vallen. Professor Boos... Zijn assistent Vlaagstra en helper Beuk reisden uit de 20 e naar de 15 e eeuw. Hier maakten ze dus onder andere kennis met mij, Leopold Radeer, en mijn vriend Marius Octaam, beide afkomstig uit de 26ste eeuw. De middeleeuwen Narcissus, tenslotte, breidde ons gezelschap uit tot zes man. Toen verloren we dokter Vlaagstra, Narcissus en mijn collega Octaam uit het oog, en we zagen ons genoodzaakt naar hen op zoek te gaan. We kwamen bij een kasteel. En poogde hier te weten te komen of men onze vrienden had gezien. Maar van bewoners geen spoor. De poort stond open. De ophaalbrug was neergelaten. Ik vertrouwde het niet. Toch gingen we naar binnen. De poort sloeg dicht. En verder bleef het stil. Toen... Toen meende ik iets te zien. Kijk, kijk daar, daar. Voor dat raam. Ze maakt me nerveus. Ik zie niets... Nou, dat was ook weer weg. Voor, voor het middelste raam van die toren zag ik een, een gezicht. Ja, ongunstig gezicht, natuurlijk. Met een vurig lid tegen een roezelijke waard. Dat, dat kon ik van hieruit niet zien. Maar, maar u kunt geloven dat, dat ik een gezicht zag. Al, al waren de afzonderlijke trekken niet onderscheiden. Ja, ik geloof alleen wel dat u heel angstig bent. Huh? Oh. Wat, wat is dat? Professor, kijk eens hier. ja. Uw angstwerk kan stekelijk. Ik, ik schrik al van de aflopende ketting van de waterput. Oh, wat is dat? Puk, kom u eens kijken. Er moet kort geleden nog water zijn geput. Kijk u maar, de stenen rand is nog nat. Dat ziet u wel. Zie je nou wel? Er, er zijn mensen, maar er zijn zich. voorbij is pas watergeput. Overal ligt gereedschap, alsof men het werk abrupt heeft onderbroken. De poort valt ineens dicht en ik zie een gezicht achter ja, hen. Nou, waarom verdoenen ze zich dat niet? Misschien zijn ze bang? Voor ons drieën? Zo. Nou, we gaan er, we gaan naar binnen. Hè? Als er mensen aanwezig zijn, zullen we ze wel willen. Het in dit geval te moeten constateren dat uw gastvrijheid tekort schiet. Welke deur wil u nemen? Dat zijn zoveel mogelijk aan oh, de, de, de, de We gaan natuurlijk door de hoofddeur. Nou. Open die deur, Peuk. <truimert> <truimert> dat geluid staat niet aan. Alleen deuren die iets gemeens te verbergen hebben, kunnen op die manier. Die gang ziet er niet erg aantrekkelijk uit. Teel, donker, goor en kaal. Ja, begin jij nou ook al. Die bouwopvastingen van nu aanschillen u met die van de toekomst. De bewoners zullen dit ongetwijfeld een riante villa vinden. Nou, vooruit. Naar binnen. Dat is een haarlas geweest, voordat ik er tegenop... Ja, je moet wat zeggen. vragen zijn beuken. Het is hier donker. Nou, laten we verder gaan. Wacht u even. Waar is meneer Radier gebleven? Alle mensen. En net stond hij nog hier. Dat is een mysterie. Wat kan er gebeurd zijn? Meneer Radier. Waar bent u? Hier. Hierboven. Wat is dat? Waarom zit u in die kaartse kroon, meneer? Dat. dat, dat, dat huidige pionne. Dat, dat ik ineens niet hier. Dat moet nog allemaal sprong geweest zijn. U hebt hier alleen het hart van haar haas, sprook, maar de sprongkracht. Kom dan allemaal gauw uit. voordat die kroon. Het begrijpt. Je loopt achter, Beuk. Wanneer gaat die. U heeft zich fijn gedaan. Oh, ik kan alles nog bewegen. Laat dit een les voor u zijn. Wie hoog springt, kan gewoon vallen. We gaan verder. Hier is een deur. Nou, kloppers. Niks. Nou, kijk eens naar binnen. Pot. Onmogelijk. Er is niet eens een sleutelgat. Voel zelf maar. U hebt gelijk. Dan is hij zeker aan de binnenkant gegrendeld. Oh, maar, maar dat houdt in dat er in die kamer iemand is. Iemand moet die deur van binnen gegrendeld hebben. U ja, hebt gelijk. Dan nou, laten we nog eens klopt. Je wel, ze stellen geen prijs voor opmerkennismaking. Dan is geen de persoon die zich hier bevindt. Laten we de deur lopen en de volgende deur proberen. Het kan ook nog wezen dat die deur een geheim slot heeft. Dat lees je wel eens. Ja, wees wijzer beuk. Alleen een goedkope sensatie romans over geheime toegangen... Vol, leuke vlucht van de dubbele boven dus, en meer van die romantische idioterie. Ik garandeer jullie dat. Wat dat, dat, dat, dat is dat? De. de. de. de. de. de. de. de. de. Zij de. Gelukkig, niemand te zien. Ik had zo gehoopt dat we onze vrienden hier zouden vinden. Ik ben al blij dat we geen middeleeuwse woestelingen aantreffen. Dat is op mij een vreugde. Mijn tijd en stadgenoten ontmoet ik niet graag meer. Ja. We zijn nu teruggekeerd in 1488. Maar wat doen we dan verder om onze vrienden op te sporen? Ik hoopte dat ze hier nog zouden zijn, maar... Het kamp lijkt me volkomen verwaarloosd. En onbewoond. Ja, daar maak ik me juist zo bezorgd om. Hebt u bovendien gezien dat de panzerauto verdwenen is? Wat kan er hier gebeurd zijn? Waarschijnlijk heeft Leo de gevechtswagen weer op gang gebracht. Toen dat lukte, zijn ze gevlucht. Ja, maar waarom? Misschien is de angst van de Borstelers na dat falen van het voertuig verdwenen. Het lijkt mij belangrijker dat wij bepalen welke kant uw vrienden zijn opgegaan. Dat is duidelijk. Als ze gevlucht zijn, dan is het in die richting. Weg van het stadje. Nou, die kant moeten wij dus ook op. Laten we meteen vertrekken, want ze hebben een voorsprong van een week. Wat een bof dat we eraan gedacht hebben om wat voedsel mee te nemen. Het kan een tijd duren voordat we hen hebben gevonden. Ja, we hadden ook een voertuig mee moeten nemen. Daar was geen ruimte voor. De nieuwe terugschieter moest ook al mee. Wat doet u met die nieuwe terugschieter? Die laten we hier staan. Hij is te zwaar om te vervoeren. Nou, laten we maar hopen dat het ding niet beschadigd wordt. ...vloeren van ...goedkope romantische idioterie. Ja, vertel iets zo ons... ...of val je mond. Waar zouden we zijn? Dat is duidelijk. Omdat we door de vloer... ...van de benedenverdieping gesmakt zijn... ...zijn we nou in de kelder. Nou, dat ziet er niet best uit. Had ik maar naar mij geluisterd... ...dan nou zijn we opgesloten. Dat is niet waar. We kunnen eruit. Komt u daar Kijk maar. Daar is het doelgang. Je hebt gelijk. Waar ging zo die gang... ...terachter voeren. Laten we nou eerst eens kijken of er een gang achter is. Ik geloof dat we dat beter niet kunnen doen. Waarom niet? Ik vermoed dat we ons die gang willen inlokken. gaat u nou weer? U bent ook een akware figuur. Niet een onrechte zoals kort geleden is gebleven. Ja, maar luistert u nou eens. Zelfs als we denken dat ze ons die gang willen inlokken... ...moeten we hem betreden. We kunnen toch niet hier blijven? Ja, ja. Bij wijze vanuit uitzondering. dreng. Heep gelijk. We kunnen niet hier blijven. Laten we nog achter elkaar gaan lopen. En contact houden door elkaar een hand te geven. Ja, het is behoorlijk donker. Nou, ga je voorop. Peuk. Nou, ik ben benieuwd waar we terecht zullen komen. Slechter dan hier kan het toch echt niet wezen? Nee, het wordt eerder donkerder dan lichter. In de kelder viel er nog enig licht door de kieren van dat valluik. Wat is dat? Beuk, ik ben gestruikeld. Zijn we rot kastanje ja. had Als je nog klaar bent met al die onbehoorlijke uitdrukking... ...dan verzoek ik je vriendelijke te onderzoeken waarover je gestruikeld bent. Nou, als het mij waard is, de trap. Oh, nou dan gaan we naar boven. Beuk, ga jij... Ja, ik ken er wat. Moet ik nog eens een keertje mijn nek breken. Ga jij nu maar eens achteraan lopen, wil ik zeggen. Ik mag ik u verzoeken? Het is een wenteltrap. Nou, wat het ook is. Op deze manier komen we boven. En boven is licht, lucht, lucht en zonneschijn. Nee, ik merk er nog niks van. Ik zie licht. Wat zei ik Beuk? Daar eindigt het trap. kunt u al zien wat er achter is? Een, een kamer, geloof ik. We zijn er zo. uit Een portretje? Maar, maar wat zijn die rampjes, klein? Nee, ik zie nergens een deur. Kijk in die hoeken. Een tafel met een kostelijke maaltijd. Drift dat even? Ik ram op, vreemd. Eerst doen alsof je niet thuis bent. Dan je bezoekers door de grond laten vallen. En ze daarna onthalen op een fantastische idee. Ja, ja, misschien ziet u er weer een, een doortrapje. De, een, een, een, een, een doortropt vuiligheidje uh, vuiligheidje nou, maar ik vind het een originele ontvangst ik ben getroffen pijnlijk getroffen op meerdere plaatsen zo nou even smakelijk heerlijk en nog een ogenblikje kijk u dus ze hier een kaartje dat is een vrucht van welkom, een verontschuldiging waarschijnlijk. Laat u zich deze maaltijd vooral goed smaken. Te ja. meer dat dit het laatste voedsel is dat u op deze aarde verstrekt wordt. Oh, dit is namelijk alles wat ik voor ongewenste bezoekers kan en vooral ook wil doen. Hij die zich noemt Roveridder Ruwaard roest. Eet u smakelijk, heer? Kan ik nog iemand dienen met de peultjes? Nee, ja, dit is voetig zijn heb je al gezien wat er hier achter de tafel ligt? Nee. Wel, ja, man. Kijk. Oh, oh, die Een skelet. Een aardig grappie, vind u niet? We, we, we. moeten weg. We, we moeten ontsnappen. Vlug, we, waar wil u naartoe? Ja, dat weet ik niet. Maar, maar, maar weggedietig gewonnen. Dan gaan we nog eerst een stukje eten. Ach, materialist, we zijn in levensgevaar en jij denkt aan eten. Ik heb honger. En bovendien kunnen we met de volle maag... ...beter tot ontsnappingspogingen overgaan. Gaat die nou lekker zitten. Ik schuif dat aanstootgevende karkas onder tafel... ...en dan gaan we rustig eten. Ja. Nou ja, misschien, misschien heb je toch wel gelijk, Buk. Nou, aan tafelen maar. Zo. Wacht, daar... Laten we wel zuinig zijn met het voedsel, want wie weet hoe lang we er nog mee moeten doen. We moeten eens uit die raampjes kijken. Zo stil als het was toen we kwamen, zoveel mensen zie je nu. waar? Eén en al bedrijpigheid. Ze trekken zich niks van ons aan. Waarschijnlijk is dit de normale ontvangstmethode <tie> op deze beurt. <tie> dat heeft dat skelet ook ondervonden. Ja, zegt u nou niet van die sinistere dingen. We moeten de situatie onder ogen durven zien. Ja, ja. Ja, ja, nee. U nee, hebt gelijk, de toestand is wanhopig. Niet zo somber. Ik heb nog wel hoop dat Vlaagta en zijn gezellen ons hier uithalen. Die weten niet eens dat we hier zitten. Trouwens, wie weet waar ze zelf zijn. Kom, professor, dan nou niet de moed verliezen. En Laten we zuinig zijn met de deken. Ik ben er juist voor om alles vlug op te maken. Ik ben je al krankzinnig, kerel. Dan zijn we toch helemaal in nood? Precies. En juist dan is de redding nabij. Ja, ja, geniaal. Maar laten we nou toch maar ons tot bepalen. Weet u wie daar woont, meneer Narcissus? zelf ben hier nooit geweest. Maar ik meen me te herinneren dat dit slot wordt bewoond door heer Ruwaert Roest. Laten we er naartoe gaan. En vragen of ze onze vrienden misschien voorbij hebben zien komen. Ik moet het afraden. Deze roest staat zeer ongunstig bekend. In borstelen moet men niets van hem hebben. Ah, nou, het laatste is eerder vlijend dan kwetsend voor deze ridder. Dus we zullen wel moeten informeren op die burg. Ontzoeken in het wilde weg heeft geen zin. Oh, ik vind het goed, maar vergeet u vooral mijn waarschuwing niet. Mag ik nog een stukje koek nemen? Nee, Beuk. Je hebt gisteren nog gegeten. Ach, ik heb zo'n honger. Meneer Adeer zou u ook niet best een stukje ja. koek lust. Meneer Adeer is verstandig, heb jij. Dank. zij onze zelfbeheersing hebben we ons nog al een week kunnen handhaven. En nog altijd hebben we een vloerraadje. Ik ben zo mager als een mannekein. Ben u zelf soms niet zo mager. En u, meneer Adeer? Hé. Hey. Meneer en heren, wat staat u toch uit dat raam te staren? Moet u eens zien? Er gebeurt wat? Hm? Wat dan? Kijk, ze hebben de poort opengezet. En iedereen verbergt zich. Zie ik wel, allemaal gaan ze naar binnen. Jullie hebben gelijk. Ze passen weer dezelfde truc toe als bij ons. Ze verwachten dus kennelijk weer ongewenste bezoekers. Als er nog maar niet te veel zijn. Omdat ze steeds helemaal aan naar mijn mening konden het staan en de anderen wel eens weten. Ze wachten! Huh? Daar komen oh, ze! Alle drie! Oh. Oh. Ze blijven de poort staan. Het Marius vertrouwt het natuurlijk niet. Nee, ze mogen in geen geval in de handen vallen van die roesboys. Want dan is onze laatste kans op redding verkeken. Laten we ze waarschuwen. Hallo? Hallo? Kijk uit! Die deur open! Eitje. Ze lopen door, ze ja. horen het niet. Nee, de, de, de afstand is toch goed? Gelukkig, ze blijven weer staan. Als ze nou maar. Pas op, pas op de poort! laat. hij is dicht. Zouden ze schrikken? Ze zijn veel banger dan wij. Ja, toch, toch gaan ze weer verder. Ze nemen dezelfde deur als wij. En dan gaan ze naar binnen. Nee, nee. De aarzelen. Hallo. Niet naar binnen gaan. Niet naar binnen gaan. Nee. Ze horen het niet. Ach, ze gaan toch? is Met open ogen lopen ze erin. Ja. is nog maar een kwestie van tijd. Straks zullen we met ons zessen uit het raam kijken. Maar het is toch zeker niet zeker dat ze op dat valluik zullen trappen? Er zullen nogal meer in de lagen zijn. Nee, nee is afgelopen. Zij nog, wij komen hier ooit uit. Kijk, de deur gaat weer open. Ja? Er komt Narcissus. Moet je hem zien redden? Hij gaat naar de poort. Nou, oh, gelukkig, dan is dat tenminste één ontsnapt. Geen sprake van. Er komen de kasteelbewoners al. Moet je hem zien rukken aan die poort? Ui, jammer dat hij zo tenger is. Hup, Narcissus! Hij je haalt het niet. Jawel, heb de poort open. Lopen, kerel! Lopen! Ja. Het valt me mee. Hij is uit. Maar als u mijn mening vraagt, dan, dan zeg ik, hij heeft geen kans. De hele troep zit hem op de hielen. Laten we hopen dat hij ontslappen, hier de heer. Hij is onze laatste kans. Ja. Hebben u dus ook te bakken gekregen? Daar bent u leidelijk in gelopen, meneer Luister. Inderdaad had je niet beter uit je ogen kunnen krijgen. Ja, wie rekent dan nou op een valluik? Zo'n ding ken ik alleen uit een bepaald soort boeken die ik nooit lees. Maar hoe bent u hier terecht gekomen? Ondanks mijn herhaalde waarschuwingen zijn uw vriend ook in de kou gesmakt die u roest voor had gegaan. Ja, maar wij waren de eerste die kennis maakten met deze luipelige methode. Als ik zelf er de tweede keer bij was geweest, zou er niets gebeurd zijn. Ik was niet in de nabijheid van dit kasteel gekomen. Wij zijn juist naar deze buurt gekomen om naar u te informeren. We hebben de halve middeleeuwen naar u afgezocht. Jullie ja. hebben gezocht? Wij hebben gezocht! Ja, vlaag! Ik gezeten. het niet gezien. Dus, nou, toen de Bartels het kamp overvielen, zijn we alle drie naar de 26e eeuw gevlucht. Wat? En door een gebrek aan de verhaalhaler moesten we daar een tijd blijven. Na onze terugkeer zijn we dus, zoals Marius ook tamal zei, naar u gaan zoeken. Oh, ik had het kunnen weten. Wat had je kunnen weten? Dat Marius naar onze tijd zou vluchten. Het lag eigenlijk zeer voor de hand. Nou, het is erg prettig dat u zich dat realiseert. Dan was u een week eerder op deze gedachte gekomen. Dan zaten we nog niet hier op de hongerdood te wachten. Hongerdood? We hebben nog twee appels, een varkenslapje, een Groningen koek... ...en een briefje van roest, dat we verder niks krijgen. Dus met ons vijven, als we zuinig doen, nog twee dagen smullen. Daarna moeten we maar loten wie er het eerst wordt voorbereid. Oh, word jij overgaan tot cannibalisme? We moeten wel. als het aan mij ligt, wordt u vrijgesteld van de loten. Het hm. loopt niet de moeite om u uit te benen. Is dat een compliment? Het mega levensverzekering. Ja, goed, wat een onzin. We is nog wel wat te eten. Bovendien hebben we meneer Octame en ik nog een paar blikjes meegebracht. Ik vrees dat u zich vergist. Nee, ja, Uitgesloten, we hadden zeker nog zes blikken in de rugzak. In de rugzak? Dat is het juiste. Die heeft Narcissus. Als ik het goed begrijp, dan is de verkeerde ontsnapt. Nou, die meen ik ben ik ook toegedaan, Al is het uit andere overwegingen dan jij. Volgens mij was het veel nuttiger geweest als Vlaastra was ontkomen. Stel dat Narcissus inderdaad ontsnapt, wat hier twijfelachtig is. Wat kan ik dan nog voor ons doen? Ik zou het niet weten. Ik heb vertrouwen in hem. Als u had gezien hoe behendig hij van het kantelende luik afsprong... Ja, en u kunt toch ook niet ontkennen dat hij de poort heel handig opende, professor? En hij liep ook erg hard. Ja, als hij iets wist van atletiek of ademhalingstechniek of zo... ...dan, dan, dan, dan had ik er iets weer voor gehouden. Ja, hij loopt tegen tijdgenoot, hè? Ja, kan wel zijn, maar ik had toch liever gezien dat jij was ontsnapt. De, deze narcisse staat altijd nog vijf uur op, op je achter. <laughs> dan was het nog beter geweest als Marius was ontvlucht. Die is weer 600 jaar voor op meneer Van Ja, dat zegt niets. Onze tijd verschilt in tijd weliswaar een hele tijd met uw tijd. Maar qua intelligentie verschillen wij... Deze wegen. beschouwingen hebben geen zin. Narcissus is ontsnapt en de enige die dus iets voor ons kan doen is hij. Ja, we moeten nog maar afwachten of hij ontsnapt. Als we zo weinig vertrouwen hebben in onze voorvluchtige vriend... laten we dan zelf een ontsnappingspoging wagen. We kunnen de beddenlakens aan elkaar knopen en ons uit het raam laten zakken. Geweldig plan, maar er zijn hier bedden nog lakens. We hebben al een hele week op de kale vloer geslampen. Verschrikkelijk. Ja, zeg dat wel, flauw. Jo. Ik heb moeten doorstaan. Ten meer dat we doorgebrekken eten, hoe steeds magerder worden. En naarmate je schraler in je vlees komt te zitten, wordt het lichaam pijnlijker. Kijk eens uit het raam. Hm? dacht de volgende keer terug. Wat, hè? Ja. Maar als ik het goed zie, dan is Narcissus er niet bij. Ik geloof dat u gelijk hebt. Ze hebben hem niet te pakken gekregen. Nou, oh, dat valt mij mee. Moet je die teleurgestelde koppen van die kerels zien? Die grote vent daar met, met die rode baard. Dat is zeker Ridder Roest. Waarom zou hij de slotheer zijn? Nou, omdat hij uiterst kwartaardig doet tegen die lui die eh, Narcissus achterna hebben gezeten. U hebt gelijk. Moet je zien schrijven. Ja, ze zijn altijd lui die denken dat, dat ze zich om misvermaken door hem misbaar te maken. Als u het meevraagt. Laat nou, die al die kerels in de boeien slaan. Ja, dan brieven we gewoon eens de baas hoor. Ja, je hebt gelijk. Hij doet het, hij heeft gelijk. Dan stel ik je eens ja. Waarschijnlijk zijn het huurlingen. Wordt u onderhuurder, professor? Als we die kerels op onze hand krijgen, dan komen we hier wel uit. Ach, wees wijzer, beuk. We zijn niet in de gelegenheid om met hen in contact te komen. Bovendien hebben we geen geld. Ten slotte je te weten dat ik me niet wens te bedienen van ongure elementen. In ieder geval speelt die roest Narcissus in de kaart... ...door de helft van zijn manschappen op te sluiten. En volgens mij kunnen we Narcissus best vertrouwen. Het is al een paar keer zo geweest dat wij ons in de nesten werkten... ...en hij ons er weer uit heeft houdt. Ja, ja, ja, zo heeft iedereen zijn functie. Nou goed. Maar goed, laten we dan maar vroeg gaan slapen. Hé, hé, vlaagstraat. Wat is er? Oh, mijn diers. Nee, nee, niet zo luid, iedereen slaapt. Ja, dat klopt. En ik sliep. Waarom wekt u me? Omdat ik ongerust ben. Iedereen gaat wel liggen slapen zonder de situatie onder de ogen te zien. Half een nacht al heb ik zitten denken hoe we kunnen ontvluchten. Maar in hulp van buitenaf geloof ik niet meer. En, hebt u een oplossing gevonden? Nee, ik zie er geen gat meer. In. Ja, eh, de, eh, la, laten we gangen graven onder de muren door. We zitten in een toren. En we, we, we hebben geen schep. Nog uit het raam ontvluchten. Ja, dat stelde Marius voor middag half uur. We, we hebben geen toog. Bovendien zijn die raampjes te klein om volwassen mensen door te laten. Nou, laten we de sipier overvallen. Er is geen sipier. Dan weet ik het ook niet. Het is hopeloos. Dan kom, weet u nog maar wat te slapen. Maar een drieëndag. Nieuwe, uitzichtloze dag. Het is hard, machteloos te moeten wachten. Wachten tot het voedsel volledig op is. en dan? Vlaagstra. wat, wat, dan? Vlaagstra. Hé, vlaagstra. Hij slaapt alweer. Nou, dat ik ook maar proberen te slapen. Het wordt erachter buiten alleen. Nee, dat, dat kan dus niet. T -t is ook, het is ook een vreemd schijnsel. Nou, toch eens even kijken. Merkwaardig. Buiten de muren van de burg brandt op onregelmatig afstand van elkaar een groot aantal vakkers. En aan de andere kant. Hetzelfde beeld. Op het hele kasteel heet brandenfakkers. Hé, hé, hé, hee. op tafel, gaat het er niet in? Hé, Zeg, zeg roest, roest, roest is zo'n fakkels. Hou je overal brandenfakkers? Ja, ja, Kom hier, Kom hier, kijk. ja, ja. Ja, wacht eens, wacht eens, dat staat nog te bezien. Dat zijn vast weer de borstelers. Overvallen. Dit was het zevende deel van een seriehoorspel, Reis op de plaats, door Heerde van de Ploeg. Coronel was professor Broos, Jan van Ees en assistent dokter Vlaagstra. John Soer, zijn bediende Beuk. Jaap Meijlenveld en Johan Wolde waren Marius Octam en Leopold Radeer, twee reisleiders van een reisbureau uit het jaar 2533. En Rien van Oppen was de wijsgeralchimist Narcissus uit het middeleeuwse stadje Bostelen. De regie had Esther Vries junior.